Zes uur. Freddy van met het NOS Journaal. Slovenië gaat hekken bouwen langs de grens met Kroatië. Volgens de Sloveense regering zijn die alleen bedoeld om de stroom in goede banen te leiden. Alle grensposten blijven open. Sinds half oktober zijn 170.000 migranten Slovenië via Kroatië binnengekomen. Volgens de EU-organisatie Frontex. De Tweede Kamer vindt dat asielzoekers direct nadat ze in Nederland zijn aangekomen moeten beginnen met Nederlands leren. Een motie daarvoor van de regeringspartij PvdA is aangenomen. Het duurt steeds langer voor asielzoekers te horen krijgen of ze mogen blijven. Die tijd kunnen ze gebruiken om Nederlands te leren, vindt de Kamer. Het betekent niet dat mensen meer kans maken op een verblijfsvergunning als ze de taal hebben geleerd. BVDA-leider Samson zegt dat hij niet degene is die heeft gelekt uit de commissie stiekem in de Tweede Kamer. Eerder werd duidelijk dat de Rijksrecherche enkele fractieleiders in de Tweede Kamer heeft gehoord vanwege het lek uit de Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Er zou zijn gelekt naar NRC over een kwestie rond het doorspelen van 1,8 miljoen belgegevens aan de Verenigde Staten. De wethouders van Financiën van 234 gemeenten hebben een brandbrief gestuurd aan minister Plasterk. Ze protesteren daarin tegen de rijksbezuinigingen die in hun ogen te groot, te onvoorspelbaar en onterecht zijn. De bezuinigingen gaan ten koste van de inwoners, zeggen de wethouders. Ze vinden dat een geplande korting van honderden miljoenen niet door moet gaan. En de voormalige Duitse bondskanselier Helmoet Schmid is overleden. Schmid leidde West-Duitsland van 1974 tot 1982. In zijn tijd waren er een zware economische crisis en aanslagen door de extreem linkse Rote Armee-fractie. Schmid was voorstander van onderhandeling met de Sovjet-Unie. en was ook voorstander van het plaatsen van kernwapens in West-Europa. Hij was al een tijdje ziek. Helmoet Schmid is 96 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en nog steeds af en toe wat regen. Morgen ook kans op wat neerslag en een graad of 14. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Muiden Oost, 5 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam, het hele stuk eigenlijk, 11 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 6 en naar Nijmegen bij tot nog eens 17 na een ongeluk op de rijbaan vanuit Nijmegen. Daar staat tussen Dodewaart en Tiel 8. De A15 vervolgens naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Papendrecht langzaam rijden en stilstaan. De A16 Rotterdam-Breda bij Knoppen 3 der Kerk na een botsing 7 kilometer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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij, jij en je beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Z -Z met, met nu ZFM in de avond. En ineens zag ik je lopen.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 En ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier verlangt? En we vliegen door de dagen en het voelt goed.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 to pieces And my mother said that what she said every time I was in this place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 Pray. Maar je naambaar van de zon schijnt Dus pak je radio. Rem naar Fran en zet hem op 106.9 zie je ver 24 uur per dag het zomer. En I know she'll be the death of me, al lease will boat bin up. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful And stay forever young This I know This I know She told me don't worry About it She told me don't worry No more We both know We can't go Without it She told me you'll never Be in love oh, oh, I can feel my face when I'm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 See you. Get up.